Ik ben Jurjaan Mulder en dit is de Batavieren Podcast. Ik ben hier met Manu Ihu, nieuw redactielid van de Batavieren. En uh, ja, zoals u begrijpt, we gaan, uh, Manu, gaan we introduceren. Vertel eens heel kort, wat is je naam? Um, Wat is, waar kom je vandaan? Mijn naam is gewoon Manu uh, Ivo, Want uh, François-Emmanuel was uh, voorname. Ik uh, kom oorspronkelijk uit uh, Togo, T-O-G-O. En uh, een frans -Land, een Duitse kolonie. En uh, ik ben ongeveer twintig jaar geleden naar Nederland gekomen. Toen uh, ja, mijn studie hier dan wiskunde en daarna in het buitenland uh, filosofie gestudeerd. Vijf jaar lang. En uh, ja, en toen terug naar Nederland en toen ben ik in de IT gaan werken. En uh, ja, en nu uh, zit ik lekker met, uh, met uh, een mooie vriendengroep, zeg maar, die ik heb leren kennen. In de Achterjanskerk, uh, ja, uh, vrienden van de Batavirenclub. Ja, uh, Michiel Hemmingaar, ja. Robert exact, Lem. Exact, Allemaal uh, goede heren, zeg maar, goede gentleman's. En uh, ja, dus dat. En dat is een beetje mijn achtergrond eigenlijk. Dus ja. Uh, en we gaan iets heel bijzonders doen natuurlijk. Dat is ook iets wat dat hebben, we, dat hebben we tegen de tijd dat het uitgezonden wordt. Dus dat alweer twee, twee weken geleden. In een livestream aangekondigd. Een Bataviro Lifestyle opzetten. Ja. Dat hebben wij... Uh, ik, ik, ik zag jou bij een borrel ja. van ons. Ja. En ik zat in mijn hoofd met dat idee van we moeten eens iets met lifestyle doen. Iets met stijl. Ja. Iets met wat minder zware dingen. Maar wel gewoon over... gewoon dingen die mooi, schoon zijn, dingen die je kan waarderen, die ja. al, al onze luisteraars waarschijnlijk kunnen waarderen. Mm. Ik zat ermee, ik dacht erover na, ik wist niet met wie ik het moest doen en hoe en toen zag ik, ik zat met jou te praten en ik zei, wil je dit met me doen? Mm. Ik legde, en je zei gewoon gelijk ja, toen zijn we gaan denken. Ja, ik zei, je zei gewoon gelijk ja, omdat ik, ja, ik vind dat toch nog wat de behoefte in deze maatschappij is aan zulke dingen eigenlijk. En Uiteraard, ik ben zelf iemand die van, mode, van ja, geen mode, maar veel stijl houdt, want stijl is gewoon klassiek en tijdloos. En um, ik hou mezelf ook daarmee heel erg bezig in mijn vrije tijd. En ja, ik, ik toen dat vroeg ik dat van, ja, uh, wat een mooie geluidheid om, uh, om mijn kennis, maar ook mijn uh, passie, uh, ja... Gewoon te ontplooien zeg maar. Dus, ja. ja, en ook te delen. Ook te delen, uiteraard. Met, met de mensen. Dus uh, ja, uh, ik ben heel enthousiast daarover. Dus ja. Dat, uh. Ja, we, we denken dat uh, tegen de tijd dat dit online is, dan zullen we, de, dan zullen we misschien maximaal een maandje verwijderd ja. zijn van de eerste aflevering. Precies, ja. Het ja. moet, uh, moet heel mooi gaan worden allemaal. Um, en ja, we, we, gaan, uh, we gaan met stofjes aan de weer, we gaan uh, voorbeelden van politici bijhalen ja. en uh, het gaat met beeld zijn. Mensen, Dat wordt een nieuwe stap. Het gaat ja. met beeld zijn. Ja, uiteraard wordt uh, in primeur. <laughs> ja, en... Um, wij, over, over, uh, over stijl... Wie, wie, zijn, wie zijn nou bijvoorbeeld jouw stijliconen? Ja, heel snel gezet... Jotkelder. Ja? Ja, heel snel gezet want Ja, uh, kijk... Uh, uh, in Engeland, je natuurlijk ook gewoon... Uh, uh, Prince Charles, zeg maar, met al zijn double-breasted pakken en zo dat vind ik ook heel mooi, maar het is wel iets te ouderwets voor mij. Ik ben nog jong, zeg maar. Italiaanse. Ja, het, ja precies. Dus, strakker. Ja, strakker, getailleerd, uh, uit. Geen schoudervulling. Precies. En uh, ja, als... Uiteraard, als ik ouder word, dan zal ik op meer gaan naar, naar die uh, ja, lompe en stijl van Prince Charles. Zeg maar. De lompe stijl. Ja, ja precies. Klassiek. Ja, de dus klassieke lompe oude stijl. Maar vooral weer, uh, dat Italiaanse stijl vind ik gewoon ja, beter. Want uh, het past gewoon zeer aan je vorm van je lichaam. En wij weten het allemaal, ons lichaam is niet perfect getailleerd of gemaakt, zeg maar. En de Italianen hebben juist die kunst om de pakken, broeken of blouses ja perfect te maken van je, ja. je lichaam. En dat is op zich echt een kunst eigenlijk. Nee, maar dat is ook wat natuurlijk met, met de Batavira lifestyle willen leren. Voor, ja. voor ieder is wat. Het is ook niet zo dat, dat Italiaans is alles. Ja, Jord Kelder, ja. st hem staat Italiaans. Ja. Hij is redelijk klein. Ja. Smal, schoudertjes. Ja. Die hoge pijpen, die doen het dan wel. Ja. Maar nou, bijvoorbeeld, hij heeft ook in ineens een aflevering van hoe heurt het geloof ik, in zo'n tweetpak aan. Zo'n enorm Engels... Ja, zo'n enorme... Zwaar gemaakt ja, pak. Hard ja, hard eigenlijk. Ja, die was een maar op een Engelse manier eigenlijk. Ja, ik maar zeggen het, het, zeggen. Staat, het staat hem niet. Maar bijvoorbeeld mijzelf, als je wat langer bent, als je wat, ja. wat robuuster gebouwd bent, Precies. dan moet je niet het Italiaans hebben. Exact. Het ja, is, ja, ja. Behalve als je, in, als je toch uh, aan het zonnestrand van, uh, <laughs> Griekenland, Italië, als je het te warm hebt, een lekker uh, kort gesneden ja. pakken. Dan kunnen we een zwembroek op maat laten maken. Okay. <laughs> laten <we> maken. <laughs> dat kan ook. Ja, Dat kan allemaal. Dus. <laughs> dat is geen stijl, dat is niet gentle. Nee, oké, okay, maar als je dan extreem bent, dan tot je onderbroek op, je op, onderbroek, maat. Ja, op de maat. Dat klopt echt, dat doen mensen. Ja. Ik weet dat mensen dat doen. Dus uh, dan ga je echt een totje onderbroek. Dan ga je het patroon kiezen, de kleur, de motief. Dan ga je nog kiezen, het aantal stiksel. Ja, dat ook. En uiteraard zullen mensen kiezen voor een zijde onderbroek in plaats van een <laughs> katoen onderbroek natuurlijk. Dus. Uh, Geen kastje hier. <laughs> ja, alles kan erin worden. <laughs> er dus, gaat uh, daar wel wat vocht in Dat dus Ja, ja is precies. Lekker hoor. Alles kan erin worden. Maar ja, ik weet nog heel goed in Frankrijk. Er was een tijd. De, de, de mode bij, bij het adel zeg maar, was, was gewoon echt de zijde uh, onderbroek. De zijde onderbroek. Ja, het was vroeger zo. Al die warsen, al die uh, hertogen, hertog, zeg maar. die gingen allemaal met de zijdebroek uh, rondlopen. Dus, uh, en in jaren, kijk, in jaren 2005 of 2007 of zo, toen was het echt in de mode in Parijs eigenlijk, dus ja. Maar ja, zoals nu heb je met straat, met streetwear, dat ze allemaal de onderbroeken laten zien, hè? Ja. Maar dat deden zij nou, niet. Ze dat deden zij niet. Ze, die, niet die, niet die, die, die, zij de onderbroek precies. zien. Nee, dat deden zij echt niet. En Alleen maar meisjes. maar zij dan met een vrouw ging slapen toen dacht die vrouw van, oh wat mooi, hij ziet er gewoon mooi uit, en zo, dus, <lacht> <lacht> dus, uh, <lacht> <lacht> dus uh, ja. Ik bedoel, het oh. is een beetje de, de, de, de, uh, de Franse nonchalante manier. Je laat je rijkdom niet zien. Je laat je echt pas of je laat ook je privé onderdelen niet zien. Maar <laughs> laat je echt alleen maar zien als je dan, ja, inderdaad, iemand die heel intiem is, zeg maar, die gaat dan. Die, die schenk je is, dat. Precies. Die rijdt dan je rijkste en de mooiste cadeau en, en onderdelen te zien. Zeg maar. ja. Ja. <laughs> Want, je hebt veel vrienden in Engeland en Frankrijk. Ja. Ja. Ja, we, we, we spreken elkaar de laatste tijd veel en dan heb je het er ook over. Ja, Nederlanders zijn eigenlijk niet zo'n hele zieke mensen. Ik weet, dat, is gewoon, dat is gewoon een objectieve waarheid. Ja, nee is een objectieve ja Dat ah, nee, is gewoon nee, een objectieve ja, dat kan men moeilijk. Ter spreken denk ik. Ja, ik. Dus, maar het, je, dus, dus je, ziet, je ziet een beetje wat daar dan gebeurt, hoe die Engelsen zich, zich gedragen, hoe die Fransen zich gedragen. En dit verhaal terzijde, wat is een beetje het, het, het gekste wat jij hebt meegemaakt? Ook uh, qua en, lifestyle. In Nederland of in Frankrijk? Oh, okay, of in Frankrijk, in, waar, de, um, waar mensen rijk mogen zijn. Um, het gekste wat ik meegemaakt was in Afrika, <laughs> in, in Congo, of ancien Zaire. Je hebt, je hebt een stijl daar gewoon uh, uh, les sapeurs heet het. Les sapeurs, ja. ja. Maar die kwam heel vaak in het nieuws de afgelopen jaren, zeg maar. En de rest dat ik meemaakte daar is dat die mensen daar echt heel veel geld gaven, uitgaven, zeg maar, in, voor hun kleding. Maar zelfs in een echt zo'n godverlaten uh, gebouw of godverlaten wijk leefden. Dat vond ik gewoon... In een tot... krotwijk, Precies. Van, een een... Ik vond dat gewoon gek. Ik bedoel, ik had toch niet... Je hele salaris is in een pak stoppen, terwijl je ja. dan, dan echt niet in, in een grote wijk leeft. Maar ik... je bent daar geweest ook, je heb het gezien, Heb je hebt die mensen gesproken. Ja, nee, ik heb die mensen niet gesproken, maar ik heb de vrienden die daar geweest zijn. Want het was uitgehaald uh, met mijn groepen vrienden, zeg maar, Françozen waren, waren net. En die maakten allemaal grapjes daarover eigenlijk. En ik uiteraard ik komen uit Afrika toen ik ook met hen had praten. en Toen we dachten we van ja, als jullie. Zij gingen dus op reis om inderdaad te gaan kijken hoe het, hoe het uh, zaten daar. Toen dachten we van als jullie terugkomen, dan wil ik ook een. gewoon een verslag. Een verslag. Ja. Geschreven, samenvatting Precies. erbij. Toen kwamen ze terug, toen dachten ze van ja, wat is dit nou echt. Uh... En toen ben ik, um, zij brachten allemaal foto's mee terug. Heel veel foto's. Stuk uh, of duizend of zo foto's. Jeetje. Ja. En um, er zaten nog wel een paar mooie gekleerde mannen uh, tussendien. Maar ja. het, is gewoon heel, het is wel heel klassiek, heel flamboyant. Precies, maar het, heel het is wel allemaal klassiek, ja. Maar het is, niet, uh, het, is niet, het is niet bizar. Of nee, het, het, is niet, ja, of zo. het kan bizar worden. Het kan maar gewoon vanuit de kleurrijkheid precies. en de aandacht. Exact, het, en, het is gewoon een, een beetje zo. Be be be be much. Ja, precies. Want. want er is een hele dus, bekende voor de luisteraars, uh, onder, uh, die naar als luisteren, uiteraard, die... Um, ze zijn ook heel bekend op hun YouTube-filmpje. Ja. De Congo Dandies, moet je dan ook Ja, YouTube, die ken YouTube. ik. Die heb ik ooit gezien. Congo Verzien. Dandies, ja, ja, ja. Ik bij de Sappeurs, dan krijg je ja. precies dit. Dus is was wat ze bedoelen. Ja, ja, ja. Ik raad ook iedereen aan omdat dat te kijken. Documentaire van Russia Today, 25 ja, ja. minuten geloof ik. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik vind het mooi. Ja, ik vind het ook mooi op zich. Maar het is, het is het echt is... wat je zegt, hè? Ja, precies. Ja. Ze ja. vertellen daarvan: ja, mijn zus die, die, die leeft hier uh, een paar een kilometer. Potenwerk. Ja, precies. Die ja. heeft geen geld. Ja, uh, die, ja, ja. Heeft, uh, die hoort, als die zou horen. Dat ik schoenen draag. Ja. ja die ja, ja. twee stukken land kosten. Ja, schoenen, dingen die de grond aanraken. Ja, dat is hem. Ja, dus, ja, dat ja. Dat, bizar. Ja, dat is gewoon echt heel bizar. Het is gewoon. Uh, ja, dat is echt. ervoor, hè? Ja, maar dat is ook de graagste die ik, uh, ik meegemaakt heb. Ik, ik, ik vond het gewoon graag. Ik bedoel, dat ga ik toch niet doen als man. Zeker als je een familie hebt, zeg maar. Uh, ja. Dus, uh, dus dat. En, en misschien. En daarna, wat is. Kijk, wat, wat is echt. Want dit is, gewoon, dit is gewoon. Ja, het is gewoon Afrika. Als je naar Europa kijkt, of Engeland, of Frankrijk. Ja, de graagste die ik meegemaakt heb. Echt iets uh, bizars. Dit, um, dit, dit is gewoon onverantwoordelijk. Ja, die mensen dus daar doen. Dit is gewoon onverantwoordelijk. Maar um, dat is echt bizar. Iets is Dan moet ik dat echt goed super nadenken. Ja, um, Feestjes. Ja, feestjes. Ik heb even de hele feestjes gehad in Frankrijk toen. Maar het was een bal masqué. Dus uh, iedereen moest aangekleed komen, zeg maar. En. Ja, het was een hele fout feestje, maar goed. dat is waar ik Ja, nou, ja, het was echt een fout feestje. Het was echt uh, allemaal met uh, ja, thema's die heel erg politiek en correct zijn, zeg maar. Dus uh, dat ga ik niet zo. Dat, ik ga niet, en niet in de details, het was heel erg politiek en correct. Maar dat ging zo stel dat, dat men. Uh, ja, Taal, een, een aantal kledijen aan had die nu echt zo gezien worden als ja, gewoon, uh, fascistisch zeg maar ja. dus uh, het, was, het was gewoon een bel maske, dus je moest gewoon aangekleed komen dus uh, en de thema was een militaire avond en ja, dus, dat zo ook ja wel. precies je hoorde het wel dus uh, kwam er kwamen een paar gasten binnen met, uh, met een bandje om een dat niet alleen maar ja, ook met een uniform die, oh. die uit de tweede of Weer een olom ook uit een bepaald land, zeg maar. De nee. ja. <laughs> gasten hebben ook gewoon het geld en de lol, ja. en die doen dat Ja, ja die doen dat, dat gewoon. Dus daarmee daarme kwamen ze binnen. Een stuk of vijf uh, jongeren, zeg maar. Die ik ook goed, trouwens. <laughs> Zo'n goede vriendin van mij. Dus uh, onder, alles met de kapsen, alles. Echt een fashie kut, <laughs> zeg maar. Echt, uh, maar dat was echt het meest bizar dat ik ooit gezien had. Want ik zat intussen in als Indië-Afrikaan, natuurlijk. En... Moet je wel stellen dat je echt zo'n groep mensen hebt met de meeste fouten en complete politiek incorrecte kleding aan hebt, zeg maar. En daartussen is het gewoon een Afrikaan, zeg maar. Dat, dat, ja. ja, maar wat vind jij daar persoonlijk van? Want jij, jij hebt volgens mij geen zwakke maag. Nee. Ik jou ken. Zeker niet. Jij, vindt het niet jij, vond het, jij vond het gewoon grappig. Ja, ik. ik vond het grappig, zeker. Ik vind, ik, ik vind het... Ik, ik, ik vind het nog grappiger dan mensen dat doen. Ik bedoel, het, gewoon, het zijn gewoon geintjes, geintjes, het is gewoon grappig, weet je. Ik bedoel, en de mensenvrienden vrienden van mij zijn echt geen racisten. Ze zijn echt hele goede rozeers. Die hebben het echt gemak in het leven, die zijn allemaal gek. Die hebben het gewoon hard gestudeerd. En die zijn heel slimme mensen, zeg maar. Die vieren gewoon leuke feestjes. Precies. zoeken interesse. Interessante Precies. dingen. En ik vind het oh, juist ja. leuk dat mensen dat kunnen doen, want uh, omdat onzin van technologie, dat je dan niet dat je helemaal politiek correct moet zijn daar ben ik gewoon echt flink tegen eigenlijk en als Afrikaan dan kan, kan ik alleen maar dat, ja merk je dat het voor jou veel makkelijker is dan? om gewoon om het van je af te wijven en gewoon uh, nou, niet per weer se. te ontspannen of iets nou niet dergelijks. per se, maar ik zie het meer als, als een, ja, als een uh, vrijheid van meningsuiting of vrijheid van, van, van, ja, van lifestyle als je, dan, als je dan naar een bal wil gaan ...aangekleed als een, als een uh, SS officer. Zeg maar. ik, bedoel, ik zou het persoonlijk niet erg vinden, maar heel veel mensen zullen daar nu terug ja. worden. Gewoon compleet. Ja, ja dat kan helemaal niet. En, en ik vind het heel erg. Maar, he. Reden voor Nationaal Nieuws. Precies, exact. En bij ons in dat vriendelijk club van ons toen, ja, dat was een ja, boeien. ik bedoel, wij zaten daar over een paar glazen champagne, een paar flesjes champagne en dachten van ja, boeien. ik, bedoel, ik zat daartussen tussenin als, als in Afrika, die was aangekleed als, als een koloniale uh, helper, zeg maar, want uh, de koloniale soldaten toen zij kwamen, dat is ook Afrikaanse helpers en ik zat daar daarbij aangekleed als een... Afrikaans al gewoon een knecht. Om hen nog fouten te maken. Je hebt zelf de meeste fouten rollen. Precies, exact. Ik kan ook precies de meeste fouten rollen. Maar ik vond het allemaal ja, Het gaat echt meer om. ja, Tuurlijk, als je het naar buiten brengt, dan kan het gewoon fout klinken. Mensen kunnen denken: dat is allemaal fout. Maar ja, kom maar. We zaten gewoon tussen vrienden en wij bedoelden niks. Verkeerd. Ik ken die, die vrienden gewoon heel goed. Het was gewoon niet verkeerd, want ik ken die mensen gewoon heel goed. Ja, maar we leven natuurlijk nu ook wel in een tijd waarin zelfs in de meest intieme ja, vriendschappen, als je dan uit een keer in een goede ja. oude vriendengroep een, een grap maakt die, ja. die verkeerd valt. Ja. Dan is het alweer gelijk een uh, microaggression. Een microaggression. Micro ja, dat uh, had ik niet bij mijn vrienden. Mijn vrienden zijn heel ja, open, open minded over zulke onderwerpen. En wij spreken, wij spreken ook heel eerlijk daarover. Zij zeggen dingen over zwarte die ik niet leuk vind. En dan zeg ik ook van, ja, dat klopt niet. Want je moet naar de geschiedenis kijken. Dat en dat klopt niet. En ik zeg ook dingen over blanke die niet kloppen. En dan zij ze... Ja, dan, dan, dan voel je een gesprek. Precies, af. exact. Kijk, dan ja dan je in, in ieder geval een gesprek. Precies, dan voel je een openlijke gesprek. In plaats van dat gedoe van politiek correctheid, zeg maar. Die dan het gesprek gelijk afmaakt. Maar weet je wat ik andersom ook heb? Is van eigenlijk... Eigenlijk... Uh, Eigenlijk wil ik het er niet over hebben, want het ja. maakt niet uit. Maak hier, we zaten even voor, voor de luisteraar, we zaten hier net nog even een broodje te eten, en toen, uh, toen heb je wat. wat dat stukjes van je, van je broodje kip laten liggen. En toen ja, zei ja. ik: Je moet wel je bord opeten, want uh, ja, he, de ja. mensen in Afrika hebben honger. Oh, oh wacht even. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ik ja, maak ja. gewoon een stom grapje Ja, door. precies. Maar en ik en, vond het zelf niet erg. Je, je, maakt, er gewoon, ja, je maakt gewoon een grapje erover en je moet er gewoon verder niet bij, bij stilstaan. Ja, ja precies. toch juist humor toe. Ja, precies. Maar door ja. die discussie ja. die maatschappelijk ja. gevoerd wordt, ja. dan ga je daar dan toch. Kijk, we hebben het er nu voor een, voor een opname over. Maar je gaat het er dan toch gewoon... door uh, een loep op leggen. En ja, juist ja, de, ja. De, de problemen uitvergroten. Ja, dat is dat probleem. groter te maken dan, dan dat ze zijn. En dan gaat de oude pijn ook naar boven brengen. Want dat is hem juist. Want ook in het verleden. En daar zijn slechte dingen gebeurd. Maar als je dan niet... Als je dan dat ook te serieus neemt. Zeg maar, dan ga je dan echt de oude pijn naar boven brengen. En dat is gewoon veel niet goed. En... Dan ja. gooi je met modder en met emoties. Precies, ja. exact. Terwijl je dat gewoon zou, je zou dat gewoon niet moeten doen, want mensen zijn dat al lang vergeten. Ik bedoel, uh, ik ken dat geschiedenis ook nog heel goed, maar de meeste jongeren van Train worden. Ja, sorry, sorry dat ik het zeg, maar ik ken die geschiedenis niet. Niet over de slavernij of of andere onderwerpen, want ik vind dat het gewoon onvoldoende onderwezen wordt eigenlijk, maar ja, uh, ja. ja. sowieso op heel veel. Het, het, Precies. Is, het is het is maar een heel veel. Cool, uh, het, het wordt door een brief, wordt door een politiek correcte bril gekeken, terwijl het terwijl het op een terwijl het door in in uh, uh, ja wetenschappelijke historische manier gekeken zou moeten ja. worden. Ja. En zo hebben we we hebben zo'n twee weken geleden dan uh, wanneer dit uitgezonden wordt heb ik. Uh, interview met Piet Emmer hierover mm -hmm. gaat die alle, alle nuances uh, ja. blootlegde, dat is, dat, is, dat is ook gewoon de, de tijdsgeest die erbij moet denken, ja. het, wordt, het wordt allemaal vanuit, ook vanuit nu bekeken, het ja. moraal, van, ja, ja, het moraal de, van nu, ja precies, het moraal van nu de sterftes onder arbeiders uh, ja. Europese arbeiders waren niet heel veel lager dan van precies, want de, de slapen, ja dat klopt ja. En, uh, het maakt het niet minder traag dat je mensen Tuurlijk. als object behandelt, natuurlijk, zeker dus de hele, uitgaat, ja maar de onmenselijkheid is minder zwaar als dat we denken. Ja, precies. En de hele beeld dat men nu heeft van die periode is gewoon compleet fout. Want ja, kijk, ik zou nooit slapen naar een goedkeur. Ik ben zelf Afrikaan, daar ben ik ook sterk tegen. Het is gewoon heel trouw, is gewoon heel slecht. Maar je moet dat ook niet erger maken door een compleet fout beeld daarvan te gaan presenteren aan mensen. Ja, dus, dus dat. Het is gewoon. Uh, ja. En we hebben het nu over, over politiek. We hebben het nu over hoe je naar uh, grote dingen als de geschiedenis kijkt. Ja. Maar nog even nog groter. Je bent ook een spiritueel, man, toch? Ja, uiteraard. Ja, ik, ben, ik ben gewoon Roms-Katholiek. Dus. Uh, um, wat betekent dat voor jou? Um, ja, laat ik het specifiek maken. Ja, ik ben gewoon Roms-Katholiek. Je je dus vertellen wat je, wat je wilt. Ja, het is gewoon. Um, ja, ik ben gewoon uh, gelovig en gewoon uh, goed overtuigd ook. En, en dat niet alleen vanuit een, een um, uh, geloofse standpunt, maar ook vanuit een wetenschappelijk standpunt. Want uh, je, hebt het, je hebt de valkuil van heel veel gelovige mensen om um, in de fideïsme te waren En de fideïsme is juist uh, die filosofische uh, valkuil om te gaan denken dat... Dat je dan die reden niet moet gebruiken bij het geloof. Dat je dan het geloof nooit kan verklaren met, met de reden. Daar ben ik gewoon sterk tegen, want uh, de katholieke kerk heeft altijd voor de reden gestaan. En daar weten wij uit de geschiedenis. Daar kan, niemand, daar kan gewoon niemand ontkennen. En als iemand dat ontkent, dan is hij gewoon onwetend. Heel veel grote uitvinders waren, kardinalen waren. Exact. De universiteit is een. is een, een middel... Exact. Kijk okay, ja. Ja, ja. Dus um, um, en ja ik ben gewoon ook diep gelovig ja, omdat ik ook een diepe overtuiging heb maar ook omdat ik dan uh, filosofie heb gestudeerd en met name met metafysica en daar kom je ook heel veel dingen tegen zeg maar die je hebt er echt over ge gemediteerd ja dat, goed over ja niet alleen gemediteerd maar ik zou zeggen ook meer heel goed nadenken want en dat bedo bedoel ik ook echt op een, op een diepere. Precies op een diepere niveau. Je hebt er echt, ja. echt over gewandeld. Je hebt, ja. al, je hebt niet alleen boeken gelezen. Je, precies. Hebt, gewoon, je hebt er wel heel veel over nagedacht. Precies ook, ook heel veel over nagedacht. Maar ook, um, kijk, uh, die taak van een filosofie, metafysica, hij doet heel veel dingen met je. Ik bedoel, het is gewoon mm. echt prachtig. Als je, dan, als je dan Aristoteles leest, of um, Plato of Socrates, het doet gewoon heel veel mooie dingen met jou. Want het is echt een a, oude. Klassieke Daar Euro is het begonnen volgens. Precies. Klassieke uh, Europese filosofie. En ik vind dat geloof, uh, geloofige mensen uh, zulke schrijvers moeten kennen. Want zij kunnen hun geloof ook veel bitter uh, verdedigen en ook veel beter uh, verklaren. We nemen heel even de tijd om onze donateurs te bedanken voor hun gulliggift. En u te informeren over onze online en offline community. Dankjewel Jeroen voor je gulliggift. Luistert u dit en denkt u ik wil ook doneren? Ga dan naar onze website battervierdepodcast.nl.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 ...of zoek het op via onze Facebookpagina. Laat hier weten wat beter kan... ...of discussiëren over de aflevering... ...wat u er allemaal van vond. Dank jullie wel. En dat zegt Robert Lem... Uh, ...Robert Lem, vaak. Robert Lem die ja. vertelde mij bijvoorbeeld ooit... ...ik weet niet of jij het ermee eens bent of niet... Hm. ...Robert Lem die vertelde me toen van... ...de meeste katholieken zijn... zijn ...dom en bang. Dat klopt ook, ja. En dus ze, moeten, dus... ze moeten slimmer worden en weerbaarder. dat klopt. En het is ook een van de vuile kuilen van de meeste katholieken... ...tegenwoordig, maar ook vroeger... Dat zij niet echt um, kennis wilden opdoen over hun eigen geloof, maar ook over andere dingen die in, in de wereld zijn. Zeg maar. Dus die waren gewoon bang, die leeft in een soort uh, uh, uh, kloster, um, ja, gewoon in een soort gesloten kring, zeg maar. we hoeven de wereld niet aan te kijken, want we zijn toch katholiek, dat is gewoon verkeerd. Want op het moment dat je dan iemand ontmoet, die dan, net als een atheïst die dan echt redelijke argumenten heeft tegen jouw geloof, dan heb je ook geen tegenargument om jezelf te verdedigen. Vandaar dat ik dan ook uh, uitgaat van diepe geloof, want Omdat ik dan ook echt ook, uh, ja, niet alleen gemediteerd heb of gestudeerd heb. Maar ook gewoon heel goed heb over nagedacht. Nou, wat ik wat bijzonder vind. Zolang je het niet ter sprake brengt. En zolang je de, de, de, de, de, het vergrendelscherm van je telefoon niet ziet. Ja. Waarop je de heilige maag Maria hebt Ja staat, precies. Ja ja. Uh, merk, ...merk je het eigenlijk niet? Want nee. jij, jij, je brengt. Ik ben er gewoon heel discreet daarover. Als, als, als iemand het opbrengt... ...dan rijk ik er daarin, zeg maar. Maar van mezelf breng ik het nooit over. Want ik, ik heb zoiets van... Uh, ...ik hoef mijn uh, geloof niet te paraderen. Het is niet iets wat je ook andere mensen wil... Die, die ...disciplineren. Apleggen, nee. Dat ga ik ook niet doen. Kijk, als ik dan hoor... ...net als ik een gesprek met een Facebookgroep... Over, ...over het bestaan van God, zeg maar... Uh, als ik, ik iemand zie bijvoorbeeld, uh, net als vandaag uh, op Facebook die dan ja, dat God niet bestaat bijvoorbeeld, dan kan ik gewoon soms tegen een argument inbrengen, dat heb ik vandaag ook gedaan. Maar op een filosofische uh, oh. niveau, niet op, een, niet op het niveau van religie. Want uh, religie en filosofie hebben raakvlakken, maar je moet altijd bij filosofie beginnen, want dat is de basis eigenlijk. Ja. En, en je hebt ook inderdaad gelijk, ik breng het zelf niet naar buiten. Als iemand over begin, daar ga ik over beginnen, maar nooit, ik leer het gewoon niet op mensen, zeg maar dat doe ik gewoon niet. Nee. Dus, uh, en ik vind het ook niet belangrijk om dat te doen, want waarom zou ik mijn geloof gaan paraderen? Ik vind het, ja. Ik vind het niet nodig dat ik het zo En nou, Wat ik grappig vond, je had het net over Aristoteles, hè? Ja. Dus... Een paar vrienden van me toen, uh, toen, toen we je net kende, die vertelden mij, die kwamen naar me toe en die zei: uh, die hadden het over je, op een goede manier natuurlijk hoor. Ja, ja. En die zeiden van: uh, ja, uh, en zij haalden wat moderne filosofische denkers ja, aan. Dat en dat toen, en toen, toen, ze, toen zei hij: nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee dat zijn allemaal demagogen. Allemaal demagogen. Je moet terug naar het begin, zoals ja. je nu ook zegt: Aristoteles, ja. Ja. Plato, Socrates, Plato, Die hebben heb alles al gezegd. Ja, ja. Jij bent een groot voorstander van het leren van de. Klassiekers. Al, ja, goed voorstander, want ik vind vanaf de 17e eeuw, zeg maar, de modern filosoof, uh, ja, we hebben heel veel slechte dingen naar buiten gebracht over de filosofie, waardoor wij nu, ter inborde, geen metafysica kunnen, kunnen beoefenen. En dat vind ik heel jammer. Het is me vertroebeld. Ja, want we kunnen, ter inborde, wat je dan op de meeste universiteiten hoort, is dat ja, we kunnen metafysica toch niet kennen, want het is een realiteit die wij niet kunnen benaderen. En bla bla bla. Het abstract. Het abstract, maar ook de realiteit van de metafysica. Zo van, ja, we kunnen dat niet benaderen. Maar dit is, dat is een verschijnsel die van de 17e eeuw komt. Daarvoor had je de hele klassieke filosofie, die juist dat probeerde te doen. En dat is, dat is ook veel wetenschappelijker, eigenlijk. En je ziet wel heel veel overkoep, De overkoepelende wetenschap, eigenlijk. Ja, precies. De wetenschap die de wetenschappen bindt. Precies, exact. Want uh, uiteraard, uh, sommige filosofen, net als Aristoteles, zullen altijd zeggen dat de fysica en metafysica uh, de koningin van alle wetenschappen is. En ik ben van mening dat het ook klopt eigenlijk. Dus, uh, dus dat. Maar je hebt het ongelijk, ik breng mijn geloof niet naar buiten zomaar. Dat, uh, nee, maar over filosofie, want wat mij bijvoorbeeld dan ook opvalt, hè, want ja. het idee dat alles is al gezegd ooit. En eerder in een puurere vorm dan nu. ja. Ik, ik zat bijvoorbeeld laatst, zoals ik je ook verteld, ik zat um, The Picture of Dorian Gray van, ja. uh, van Oscar Wilde ja, uh, te ja. lezen. En, en de introductie refereerde ze ook aan, aan de mythe van, uh, van Narcissus. En, ja, dat uh, klopt. Die ken aan, ik ander, goed. Ja, en dan zie je toch dat uiteindelijk zelfs zo'n erkende klassieker, zo'n geweldig boek ja. van een groot schrijver als Oscar Wilde, ja. dat is toch ook een kopietje van... Eigenlijk een, een, een redelijk archetypisch verhaal. Ja. Hoe, hoe steekt volgens jou vanuit, vanuit dat punt de, de wereld in elkaar? Hoe, hoe recyclen we de, de oh, oude of recyclen we oude, of ja, dat is gisteren? Of ja, dat is een moeilijke punt. Um, maar ik vraag je dan wat je daarmee bedoelt om het specifiek ja, uit te maken. Ik, ik weet dat het dan. Dat het, ik ben het een beetje raar. Kijk, hey, zijn we nog echt wel bezig met het recyclen van de kennis? Van de, uh, van de oude? Of zijn, nee. we, zijn we gisteren aan het recyclen? Steeds? Nee, dat niet. Vader, Ik voeren. denk, het gaat van de mensen af. In de katholieke kringen zijn we niet aan het recyclen. Maar we zijn meer aan het... Um, um, bestuderen eigenlijk. Want um, de oude klassiekers, zeg maar, Aristoteles of Socrates, die, die raakt nooit... Je bent nooit klaar met, met Aristoteles' lezer, nooit. Hij heeft zoveel dingen geschreven, zoveel diepgang, dat er tot nu toe nog steeds heel veel dingen van hem van belang zijn. Dus niet natuurlijke kringen, zou ik zeggen. We zijn niet opzien aan het recyclen, maar meer nog steeds aan het bestuderen. Maar in die zin, kijk, ik kan me voorstellen dat... Uh je hebt groepen die, die verder teruggrijpen ja, dat klopt. met het begrijpen van hun wereld. En ja. je hebt groepen die, die zeggen de afgelopen 200 jaar zijn prima. Ja, dat om, kan ook. Om te bestuderen. Ja, precies. Maar, maar, wat, maar mis, wat missen die volgens jou? Ik zou zeggen... Is missen, een goede om te Precies, belaanen. exact. Ja. Ik zou zeggen dat mensen die, mensen die dan de afgelopen twee jaar zijn geroemd te bestuderen die, die missen. In de, de afgelopen 200 jaar. Stel de, ja, de, de, van dat de, van klopt. de moderniteit. Ja, precies. Dan nou vind ik dat die mensen die dat doen... Uh, de geschiedenis van de mensheid missen, want we zijn veel ouder dan 200 jaar geleden. Onze ideeën zijn veel ouder dan 200 jaar geleden. Onze concepten die wij hebben, die zijn veel ouder dan 200, 200 jaar geleden. En als je alleen maar um, kijkt naar de afgelopen 200 jaar geleden, dan, dan mis je heel veel. Ja. We zijn maar kinderen van onze tijd en wij weten niks. Maar stel een, een, een, om, om die mensen uh, te verdedigen. Stel bijvoorbeeld: Marx, de theorie van Marx, ja. lijkt, lijkt in essentie. En zijn, zijn conclusies en oplossingen lijkt in, in essentie op een, uh, een, een, een, een modernere versie van uh, zijn idee van de perfecte staat. Ja, Zou je ja. kunnen, zou je kunnen Ik weet niet of van de luisteraars Plato ja. heel goed kennen. Maar tot op. Is, is, zijn de dingen ook niet um, bij de tijd gebracht, die concepten van de klassiekers? Even als tegenargument hoor. Oké, okay, ja, ja. Ik denk het niet. Ik denk het niet? Nee, ik denk het niet. Wat missen die dan? Um, ik denk het niet, want de oude klassieke. Ik heb het niet alleen over geschiedenis namelijk. Nee, dat klopt, maar ook nee, over, klapt, over maar, een ook filosofie. Ook een filosofie, precies. Maar de oude klassieke uh, filosofie, zeg maar is rond voor mij, en dat is ook de mening van de, van de meeste uh, klassieke filosofen die ik ken rond tijdloos, dat betekent dat je nog niet, uh, die klassieke filosofie, die moet je niet zien um, in een tijdspectrum van heel vroeger naar nu, maar die moet je zien net als uh, de punt van een berg. Die staat gewoon bovenaf, zeg maar, heel machtig en, en duidelijk en helder en... en, en uh, die heeft natuurlijk alles beschreven, zeg maar. En ik zie meer de moderne filosofie, zeg maar, gewoon heel laag, beneden het berg. Die weet nog niks. Die weet niks over metafysica. Die weet niks over de concepten die wij dan, uh, die wij dan kennen, de oude klassieke filosofie. Die weet niks over empirisme. Die weet niks over, over uh, ja, hoe zou ik het zeggen, over metafysische concepten. Zo zie ik het eigenlijk. Dus ik zie het niet in de lijn van, ik zie het niet... Uh, het zijn het is het is um. Zou kunnen zeggen dat uh, het is, het is een imperfecte afgietsel van ja, precies. Marx is een imperfecte afgietsel van ja, het is gewoon een ja. God, oh, een oh, perfecte zou ik zeggen. God, een perfectie, ja, een grote imperfecte, ja. maar over Plato zelf, die valt al genoeg. Ja, klopt, ook ja. Dat klopt ook een redelijk totalitair weer, ja. De dat, klopt. dat de Plato was daarom ook heel de bekend, eerste want... totalitaire, precies. Want hij dat ook dat dat je dan de mens uh, dat, je, dat je dan de deur moest, uh, de mens uh, moest verplichten om de deur te beoefenen. Ja. En dat is echt totalitair samen ka Een kastensamenleving. Ja precies, exact. Dat is echt heel strak geordend en ja, je precies. werd zo geboren, de kans dat je alles, terwijl, terwijl, terwijl Aristoteles heel realistisch is. Aristoteles, Hij, ja. hij zegt gewoon dat, dat mensen zijn van mindere intelligentie, die kunnen zulke dingen niet aan. Dus je moet ook geven wat zij dan aan kunnen. Dat is gewoon realiteit. Ja. We zijn gewoon niet gelijk. En dat weten wij allemaal. Uh, ja. Maar Aristoteles is ook een stuk, om ja, het gewoon heel plat te zeggen, een stuk relaxter dan Plato. Plato ja, die, die, die we gaan precies. het allemaal lekker op orde exact. brengen. En ja, Aristoteles... Aristoteles is gewoon, gewoon echt een, een, een, een ja, gewoon, hij is gewoon realist. Wat je dan een realist zou noemen, zeg maar, in, de, in de filosofische zin van ja. de term. Maar dat is wel interessant want ik spreek veel met een goede vriend van me die rechten studeert. Niet zeggen van ja, Aristoteles is eigenlijk de blauwdruk van, van alles. Wat er ooit over ethiek is gezegd. Ja, dat klopt. Als we, die, die heeft nog steeds invloed op... Um, ja. hij had zowel echt... hele linkse als hele rechtse had... revolutionaire, denk ik. Aristoteles gaat zo weg dat hij binnen de katholieke kringen wordt genoemd... De, de, de, de, de eerste christen. Ja. ja? Omdat hij in, de, in zijn boek, de metaphysica... Of de fysica, sorry. In zijn boek, de fysica heeft hij een bewijs geschreven, zeg maar, van hoofdstuk 6 tot hoofdstuk 10. In die boek, de fysica, heeft hij een bewijs geschreven. Uh, en in dat bewijs, zeg maar, wordt duidelijk uitgelegd waarom God moet bestaan. Dus de noodzakelijkheid van God. En dat is wel een, zijn best een paar hoofdstukken, zeg maar, hoofdstuk 6 tot hoofdstuk 10 van de fysica van Aristoteles, die iedere universitaire of academische nu negeert omdat zij dan niet met de realiteit geconfronteerd willen worden, zeg maar. maar. in die hoofdstukken leert Aristoteles de basis van hun wezen, zeg maar, die moet bestaan. Anders kan de wereld ook niet bestaan, eigenlijk. En hij is wel de enige filosoof van de oude Grieken die dat heeft gedaan, eigenlijk. Want andere filosofen hadden het altijd over hevelgoden of, of ja, een wereld waar, waarin dan hevelgoden godden uh, bestonden, zeg maar. En Aristoteles is gewoon ...de enige die dan heeft kunnen bewijzen dat, dat je maar naar een Unicom ja. terug moet gaan. Ja, ik vind het dan ook um, bijvoorbeeld, ik, ik vind het dan ook gewoon, gewoon belangrijk dat dat, dat ik, vind het, ik vind het bizar dat mensen daar niet van op de hoogte zijn vaak. Nee, maar het, het, heeft, het... Ook, heeft ook te maken met, met uh, de moderne opleidingen. Ik bedoel, vanaf het moment, vanaf de 18e, 19e eeuw. de universiteiten zijn afgestapt van, van de hoge moeilijke metafysica... Zelfs bij de vuur. Zelfs bij de vu, Als ze nog een, een, een christelijke achtergrond hebben. Precies. Ze zijn gewoon afgestapt van de metafysica, die dachten van. Nou ja, we kunnen dat allemaal niet weten. Dus dan wat, wat krijg je dan? Je gaat dan valen in een soort filosofie die niet in staat is om de metafysische wereld te kunnen beschrijven. En daardoor krijg je dan tegenwoordig professor. Die gaan altijd zeggen, oh ja, maar hij dat is sommige veel te oud ah, en klassiek, dat is veel te moeilijk. Dat kunnen we allemaal niet lezen. En ik was... Die leeft in een andere wereld. Precies. Want, ja. En ik was toen, toen ik jong was, een beetje, in, in, een beetje rebel minded zeg maar. Ik dacht, dat kan niet kloppen. Ik ga juist lezen. Als je zegt dat het niet mag, mag het doen? dan ga ik het doen. Toen is het daarmee begonnen. Dus... Uh, zo is het gebeurd. Ja op dat gebied ben ik gewoon heel, heel erg anticonformistisch. Ja, ik ben iemand die zegt als iedereen... Ben je, ben je katholiek opgevoed? Ja, ik ben helemaal katholiek opgevoed. Was je, ben, je, ben je altijd zo gebleven? Ik ben altijd zo gebleven. Alleen heeft ik veel meer dieper gecreëerd toen, toen ik de filosofie ben gaan studeren. Dus je hebt het zelf wel verrijkt? Precies. En ik ben altijd gebleven. Ik ben, ik ben altijd geloof je geweest. Ik, heb, ik, heb, ik ben altijd... Ik ben ook altijd heel diep geloof je geweest, maar... Het is nog dieper geworden, ik heb nog meer uh, diepgang kunnen uh, bevinden toen ik dan de klassieke filosofie ben gaan bestuderen. Hmm. En kijk, wat, wat, wat, het, wat het dan voor mij is, ik... ik um ik ben, ik ben absoluut seculier op. Ja. Ik ben door... Ja, door Zeker. Okay. Mijn moeder heeft een, uh, ja. echt een katholieke achtergrond, maar ja. is hartstikke liberaal. Mijn vader heeft een protestantse achtergrond, maar is hartstikke liberaal. Ja, dus ja, ja. zoiets van... Ja. Zoek het zelf uit. Ja. Ik vroeg toen ik klein was om mijn kinderbijbel met van die leuke plaatjes. Ja, en met al, ja. die, al, die, al die nare vaardigheden. Ja, precies, exact. Ja, ja, ja. En, uh, maar, maar zo ver ging het een beetje. Um, maar wat ik, nu, wat ik nu merk, ik vind dat, uh, ik, ik, ik schrik ervan. Bijvoorbeeld zo, n, zo, n, zo iemand als Robert Lem. Ja. Die ik on, ongelooflijk wordeer. Ik ben het met heel veel... Ik ben, vrijwel alles ben ik het oneens. Ja. Laat ik daar, ja. Gewoon, ja, uh, ja, laat ik daar ja. gewoon eerlijk in zijn. Ja. Um, maar... Heel veel mensen zouden het met hem oneens zijn, denk ik... ...in deze uh, seculiere ja, maatschappij. Ja. Maar wat ik het erg vind is... ...de meeste mensen weten niet eens waar ze het mee oneens zijn. Exact. Ze kennen precies. hem niet eens. Die ja, man die wordt verketterd, ja, ja, die, ja, ja. wordt, die, wordt, die is universiteiten uitgepest. Ja. Ja, en dan vind ik het gewoon schandalig... Ja, dat, dat, we, dat, we, ...dat we een, een, een, een narratief... ...wat... Hmm. Um, ...eigenlijk... Uh, ...teruggaat terug tot aan de, de, de, de, de eerste... Eerste totempalen van onze ja, cultuur. Iets dat toch zijn afdruk heeft afgelaten, ja. ondanks dat alle militante beweren. Exact, ja, ja. Dat, dat kan je niet negeren. Dat zo iemand gewoon, we weten niet eens meer waar we het mee oneens meer zijn. Ja. Dat, dat, dat, vind ik wel, dat vind ik wel heel schandelijk. Ja, Beetje, dat is ook echt kwalijk, want het uh, is ook een meneer een die heel veel kennis heeft op, op ...geschiedenisniveau, zeg maar. Ook Spaans. Ook Spaans. Exact. Ja. En hij vindt hij ontzettend veel van geschiedenis. Ook over kerkelijke geschiedenis trouwens. Om, daar kan ik ook heel veel van hem leren. Want ik weet ook heel veel, maar niet alles natuurlijk. Dus... dus. Uh, ja. Dus hij... Hij, hij het is ook een persoon die ik ontzettend waardeer. En, maar je hebt toch wel gelijk. Hè. Hij, hij valt allemaal zwart. Uh, ja... Wel mooi dat we nog bij de Rode Hoed konden. Tenminste, ja, samen met, met, met andere mensen natuurlijk. Wij zijn niet de enige motor erachter dus laten we daar uh, hm. eerlijk over zijn. Maar hij, hij was ons wel dankbaar dat we hem onder de aandacht hadden gebracht. Ja, ja, ja. Dat is een mooi ding. Ja. Nee, maar we gaan, even, we gaan richting het einde toe. Hm. Um, hele zware hap hebben we nu uh, ja, behandeld. precies. Wat, wat gaan we hiervan terugzien bij de Bataviren Lifestyle? Um, we moeten toch even weer daarop terugkomen. Te ja, dat klopt. Bij de Bataviren Lifestyle. En ja, ik kom gewoon een hele onderwerp naar voren. Sowieso. Um, ik ga heel veel wel etiketten praten. Want ik vind dat gewoon heel belangrijk. Maar niet op een... Ja, leerende manier. Precies. niet. Op een, maar gewoon op een meer pedagogisch, uh, educatief manier. Maar ook, ook op een leuke manier. Want het moet gewoon leuk blijven. Dus, uh, uh, want ik vind etiketten heel belangrijk. Want kijk, uh, je wordt man als je etiketten hebt. Dat vind ik gewoon. Als je een man bent of een vrouw, maar, je hebt geen etiketten. Of niet in een zekere dosis van zelfbeheersing of zelfbewustheid. Of etiketten. Dan vind ik dat je dan niet echt je... Je bent gewoon jezelf aan de weg spelen, vind ik. En, en daar gaan we het ook over hebben. Een beter en de stellen. Je moet ook bewust zijn van wat je doet. Hoe je het doet. Bijvoorbeeld met drie afleveringen over etiketten. Gepland. Ja, ja, ja dat wordt, die worden leuk. Van bestek en, en eten tot aan. Ja, tot dan. Uh, begroeten. Precies. Hoe je dan uh, met een vrouw loopt. Wie op de, de trap. Vrouwen. Dat ook. Op de trap. Ja. Dus, nee, op de trap bedoel ik Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, dus... Uh, maar ook, uh, ja, ook andere dingen, hoe je dan ja, hoe je zelfgedrag uh, bij, bij inkomsten of reunies en zulke dingen. Dus, en, ja. en in essentie, je gaat dat tijdloos, tijdloosheid leren. Ja, exact. Dat, dat op... klassieke ideaal van Europa en die Europa zo sterk heeft gemaakt, uh, heeft gemaakt in de wereld, zeg maar. Die de wetenschap heeft naar voren gebracht, de, de, de mooie kunst die Europa heeft gemaakt. Al die klassieke idealen, zeg maar, die wil ik gewoon in de po podcast gewoon terugbrengen. Want ik vind het gewoon echt een schat. En die mag niet ver verloren gaan. Een manier hoe je je kleed kan een eerbetoon uh, daaraan ja. zijn. Dat ja. vind jij ook? <laughs> ja, dat vind ik ook, ja. Dus uh, gewoon, overal waar je, waar je goed gekleed komt, breng je, uh, je, je een compliment aan. Ja, exact. Dus. Uh, dus dat. Is er nog iets uh, wat je de mensen wilt vertellen? Um, nee, ik zou ik gewoon zeggen, ja, <laughs> um, tot de, de volgende keer. En uh, ik, uh, ik kijk erop uit om, om, uh, ja, om uh, een mooie afleveringen van de Batavia Lifestyle Podcast te maken met uh, Jörn. Dus, uh, ja, op, het gaat ontzettend uh, mooi worden. Jullie ja. horen het, tot, uh, tot snel. Vergeet het niet te liken, te delen en uh, tot de volgende aflevering.